met de schijnbaar onschuldige drijfstand rivier was gelukkig goed afgelopen. Maar nieuwe beproevingen zouden de kinderen nog wachten. Eindeloze marsdagen, lopen, lopen, lopen. Bereikten ze dan nooit een doel? John durfde nauwelijks omkijken naar de rij trieste, magere kindergezichten die achter hem aankwamen. Ze liepen en liepen, met voeten waarin messen leken te steken. Met holle wangen en halsen als stokjes boven hun aan gescheurde kleren. Een van de ergste dingen was dat Indipensia vervuilde. Ze konden haar doeken niet meer goed schoonhouden. Voortdurend zwermden nu de vliegen om haar schommelzak. Gedragen door Anna de koe. Ze huilde uren aan één stuk door. Maar ze hoorden het niet eens meer. Ze waren eraan gewend. Ze volgden nog steeds de sneek. Maar het dal werd steeds onbegaanbaarder. De oevers waren hoog, rotser, steil. Al gedurende meer dan een week konden ze onmogelijk het water bereiken... ...hoewel ze het voortdurend hoorden ruisen. John voelde het stille, doffe verzet van de kinderen groeien. Ze verweten hem niets. Hadden ze het maar eens gedaan. Dan zou ze zich hebben kunnen verdedigen dan zou hij van vaders brandend verlangen hebben verteld... zijn kinderen in die heerlijke valleien... aan de andere kant van het grote rotsgebergte te laten opgroeien. En van Intipentia, die gedoopt moest worden door dokter Whitman. Ze moesten nu immers volhouden. Ze bleven stijgen. Een moeilijkheid waarover ieder zweeg... maar die hem steeds meer begon te benauwen, was... dat ze steeds verder van het water afkwamen... Hun voorraad was nog maar gering. Dat ging drie dagen zo. Toen was de laatste waterzak nog maar half vol. Louise distribueerde het met een lepel, onder toezicht van John. Ze hadden allemaal dikke, gebarsten lippen. En ook hun tong werd dik en pijnlijk en hun keel leek wel versroeid. Toen ze tegen de avond hun bivak opsloegen, sliepen ze die nacht toch. Zo uitgeput waren ze. Bij het ontwaken hadden ze het gevoel dat hun tong aan hun gehemelte vastplakte. De zonsopgang was helder rood. En er waren vreemde windveren in de lucht. Het was die nacht gaan waaien. En terwijl John met zijn hoofd tegen de wind instond, voelde hij dat het steeds harder ging waaien. En dan misschien regen... Hij viel op zijn knieën en bad om water. Hij wist niet hoe het zo plotseling in hem was opgekomen: als een hevig verlangen, een, een straal van hoop in de ontzettende duisternis. En hij bad: Grote, goeie, lieve, beste, machtige God, geef ons water. Geef ons water, geef ons alsjeblieft water. We hebben zo'n dorst. Lieve goeie God, alsjeblieft, alsjeblieft. Water. Alsjeblieft, water. Water. John. Ja? Heb je die windveren in de lucht gezien? Die, die worden steeds groter. En daar in het oosten blijft de lucht helemaal rossig van kleur. Vriend. De zon staat er nou toch al te hoog voor? Zou we storm krijgen? Is dat de betekenis van die windvuren? Francis, het lijken langzamerhand wel rookwolken. Nou, je het zegt. Ja, dikke, dikke pluimige gevaarten die, die maar dichterbij komen. Ik begrijp niet wat het kan zijn. De dieren worden onrustig. Het is, het is net alsof er een nevel komt opzetten. Maar geen gewone nevel. De kinderen gaan ervan hoesten. Ja, ik begin te geloven dat ik weet wat er ginds aan de hand is, Francis. Een geweldige bosplant. De wind wijkt er naar ons toe. Vlug, Francis. We moeten zo gauw mogelijk hier weg ja. en hoger op. Rood, John? Waar komt hier vandaan? Mijn ogen gaan ervan prikken. Vooruit, kinderen, geen gepraat. We moeten verder. Kom Walter! op, op, vooruit. Ik dacht eerst dat ik het van, van het zo hoest, hoestte me. Het is van de rook! Kitty! Mathilda, doorlopen, vooruit! Ja! Ik komt! Doorlopen, ben blij dat is komt! Ik ben blij dat is komt! de ben blij dat je komt! zijn ben blij dat je komt! Ik je de vlammen ziet. Allemaal kleine vonken en as over zijn oven. <coughs> er is nog steeds geen vuur te zien. Toch moet het een brand zijn over een geweldige breedte. Als de wind niet gaat liggen, of als er geen regen komt, weet ik ook niet wat er zal gebeuren. Oh, oh John, kijk eens. Er rennen allemaal konijnen voorbij. Oh ja. Er zullen nog maar meer dieren komen. Nog meer dieren, maar ik kan het niet zien door de rook. Ik kan nog altijd geen vlammen ontdekken. Wat moeten we doen? Wat moeten we in aan doen? Alle dieren vluchten, maar wij kunnen niet zo hard voort. Als we maar boven de grens van de begroeiing zijn op de kale rotsen, dan kunnen de vlammen ons niet meer bereiken. We moeten recht tegen de helling op. Ga jij voorop, Francis? Ja. Recht hoog, wat er ook in de weg mag komen. Ja. Ja. Ik sluit de troep om jullie op te jagen. Voort, <tie> <tie> voor het geen gejammer, we moeten voort. Oh, we nee, moeten nee, aan het vuur nee, ontkomen. Nee, nee, oh, nee, oh, nee. Als iemand vervallen wil, dan moet hij hier blijven zitten. <tie> De wind is zwakker geworden. Dat is in ons voordeel. Jaag Walter erop, Francis. Ja, ik, ik kan naast niet meer. Het is, het is gewoon zielig. Het is, te horen het is de enige kans op redding. Er komen al kale rotsplekken in de bodem. Dat is het begin. Vooruit. Hoger. Hoger. Nou, Anne houdt zich goed. Nou, dacht ik dat we uitgekroost waren. En ik zweet als een spons. Nee. Nog even doorzetten jongens. Kom niet... uit, alsjeblieft, dan nog even. Het blijft kale rokspont. Als we niet stikken van de rook, dan brengen we het hier levend af. Zijn we er allemaal? Ja, ja. Gaan ja. jullie maar liggen. Walter is er niet. Walter Walter. Walter. Walter. Walter. Walter! Walter! Walter! Walter! Walter! Geen Walter. Ik kan hem niet gaan halen. Ik kan geen hand voor ogen zien. Allemaal plat overliggen. Het Dat is onze redding. Iedere brand in de wildernis kan alleen getemd worden door die andere natuurkracht, de regent. De rook trekt al weg. Ja. Onze plek was niet veilig geweest. Kijk maar, in dit terrein je veel gras en struiken in een oven Ja? De brand zou onmiddellijk zijn overgeslagen als het tot hier gekomen was. Alle zwart verbrand. zo ver als je kijken kan. Er moeten heel wat vierkante mijlen zijn afgebrand. Oh, heerlijk, die regen. Oh, ik ben helemaal doorgehekt, maar het kan me niets meer schelen. Eindelijk water. Oh, je, je moet op je rug gaan liggen, dan kan je de regen met je tong en met je mond opvangen. Ja. Francis, geste de bagage van Anna af. Dan breng ik in die pensia naar de brede die spleet in de berg. Hè. Het is tijdrover. Het is een prachtig golf voor ons allemaal. Het kan niet mooi. Louise, zet de twee waterzakken het open. Ja, John. Cathy, ja. kom, help een handje mee. De ja, ketel ja. en de pan, vooruit in de regen. Ja. Dus er dus zullen ook pas wel hoopjes zijn waar het water in is blijven staan, hè? Ga ja, lekker. Oh, de... Allemaal je kleren op de rotsgrond uitspreiden. Als de regen straks ophoudt, zitten we weer zonder water. Als we onze kleren uitbrengen, hebben we tenminste iets, hè? Alles wel. Oh, ja. Ja. Ik ga water zoeken. Hij draagt ook twee waterzakken. Uh, ik ga met je mee, jongen. Je open. Nee, jongen. Nee, ook. Walter is super, ja. Walter! Walter. Daar! Ja, Daar ligt oh. Tussen die lage struiken oh, ja. Walter. Walter. Walter! Walter! Walter! Nou, het vuur heeft hem gelukkig niet kunnen bereiken. Walter! Hij, hij beweegt niet. Walter? Hij is dood. Walter is dood. Drijfzanden! Hij heeft zoveel. Hij heeft zoveel voor hem gedaan. Oh, verval, hij is niet vervald met die Nee, natuurlijk. Hij is gevallen. En toen kwam hij hand verpikken. Ja! Zullen we niet een, een paar reepjes spek durven snijden? Spek? Ja, John. We hebben allemaal zo'n honger. Oh, nou, we gaan dus meer hebben. Maken we het pas goed. Ja. Als je even geduld hebt, kom ik met wild. Er zijn zoveel dieren opgejaagd door het vuur. Maar eerst alle bagage uit de regen slippen naar het ja. hol, hè? Allee, kom, help ja. allemaal. Gelukkig maar. Jij, Francis, gaat met mij mee. En Oscar ook. Maken jullie ondertussen hier een vuur? Er is voldoende droog hout achter in het hol van de berg. Hè? Oscar, kom. We gaan naar die heuvel daar, Francis. Ik wil niet alleen wild schieten, maar ook verkennen. We moeten ons oorspronkelijk spoor terug kunnen vinden. ja. Ruit wild. Hij, hij, hij wordt onrustig. To, links. Een vrouwtje? Daar moet ook het mannetje in de buurt zijn. Links zijn nooit alleen. Prachtig, Oscar. Prachtig, John. Vals zien ze eruit, hè. En dat vlees zal wel taai zijn. Nog even de heuvel op. Kom, naar die uitstekende punt. Uh. Ik kan niet ver zien, hè. Toch wel, Francis. Daar, die ene punt in het westen, zie je het niet. Uh, oh, je bedoelt uh, dat, uh, daar in de diepte? Daar gins, dat, dat pluimpje? Ja, dat is een rookpluimpje. pluimpje. En dat daaronder, dat gouden vierkantje. Uh, ja, het is een vierkantje. Als steekt het in dat wazige licht nauwelijks tegen de omgeving af, hè. Ik zal zeggen wat het is. Dat moet Fort Basé zijn. Ai. Fort Basé ligt in de vork van de Sneekrivier en de Wazé Rivier. Hoe ja, kunnen we de rivieren niet zien? Dat betekent niets. Die kunnen in de terreinplooien verborgen liggen. Ja, die... Dat vierkantje met dat rookpluimpje moet Fort Basé zijn. Kom in dan. Ja. We zijn vlakbij Fort Basé. Twee op drie dagreizen. Jongens, jongens, Louise, Kitty, zeggen jullie toch wat? We zijn vlak bij Fort Boisé. Daar zullen ze ons helpen. Waarom zeggen jullie nou niks? Oh, John, het is heerlijk. Maar, maar we zijn zo moe. En van Fort Boisé moeten we toch weer verder. Ja. Ik begrijp het eigenlijk wel. Jullie zijn te uitgeput om je over iets te verheugen. Jullie hebben honger. Je kunt niet meer blij zijn. Maar John heeft twee linksen geschoten. Oh, het oh, zal wel thuis zijn, maar ik weet zeker dat links het lekkerste zal zijn wat ik ooit heb gegeten. Het aller, allerlekkerste. Het werd nacht en ze sliepen. John onderhield het magere vuurtje. Hij was eraan gewend geraakt telkens wakker te worden, hout op te gooien en meteen weer in te slapen en eind verderop huilden wolven. Oscar lag half wakend, half slapend. De volgende morgen gingen ze op weg. Walter bleef alleen achter.